1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Egypte wordt nog steeds gedemonstreerd door aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi. Bij betogingen in verschillende steden zijn honderdduizenden mensen op de been. Dat gebeurt meestal vreedzaam, maar op sommige plekken ontstonden rellen, onder meer in Alexandrië. Daar vielen vijf doden. Meer dan vijftig mensen raakten gewond. Op het Tagirplein in Cairo betuigen mensen hun steun aan het leger en aan de nieuwe regering van Egypte. Dat gebeurt na een oproep daartoe van legerleider Sisi...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 De A10-ring Amsterdam die is dicht bij knooppunt Watergraafsmeer. Eh, Volendam richting Watergraafsmeer. En dat komt door een ongeluk. In een omgekeerde richting staat daar een file. De Nieuwe Meer richting Volendam. Daar staat dus tussen Amstel Business Park en knooppunt Watergraafsmeer... twee kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. CRW. Welkom. Bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Guilaine Plach. Guilaine, Plach, Guilaine, Plach, Guilaine, Plach, Guilaine Plach. Welkom bij het tweede uur van deze zomer... Uh, het mag dan zomer zijn. We hebben een hoop dingen om te bespreken hoor. We hebben al veel besproken, ook in het eerste uur. Mijn gast uh, vannacht is namelijk Mirjam Pol. Zij is journalist en auteur, politicoloog van Huis Uit. En ze heeft het boek uh, Procedures en Pistolen uh, geschreven. Dat uh, is een reconstructie, een zeer uitgebreide reconstructie van het gijzelingsdrama dat vijf jaar geleden plaatsvond op het gemeentehuis in Almelo. Hoor ik-ondernemer met O. Die kwam binnen met twee pistolen en heeft urenlang uh, een van de wethouders met vier medewerkers gegijzeld gehouden omdat hij het idee had dat hij zwaar werd tegengewerkt. Uiteindelijk is alles zonder bloedvergieten gelukkig maar afgelopen. Maar het heeft natuurlijk een enorme indruk achtergelaten. En Mirjam Pol was zelf op dat moment in het stadhuis aan het werk. En eh, nou, heeft er tanden er eens ingezet om te kijken wat er nou precies gebeurd is. Zeker ook nadat eh, veel media, landelijke media, bijna de kant van Ahmed O kozen. In ieder geval de gemeente beschuldigde van vriendjespolitiek en toch ook wel bijna corruptie. Nou, dat hebben we allemaal in het eerste uur besproken. Toen kwam ook de regeltjesdrift uitgebreid aan de orde. Dat uh, Die frustratie die AMO had, kwam woord uit allerlei procedures... en regels die zo ingewikkeld waren. Uh, mensen die langs elkaar heen werken, tegenstrijdige signalen afgeven. Daarom vroeg ik in het eerste uur al aan u thuis... Van, heeft u daar ervaringen mee... Uh, dat u zelf in alle, lang, alle lange procedures verwikkeld bent... als ondernemer zijnde of als burger zijnde, dan uh, horen we dat graag. 0800-1121, dus 0800-1121. Het kan ook zijn natuurlijk dat het juist goed gaat uh, in de gemeente. Uh, nou, daar kwam gek een reactie op van Tom Boon... Die zei uh, uh, in vorige uur... Ik val koud in de uitzending en u vraagt naar gemeentes... waar ondernemers wel snel iets kunnen regelen. Misschien moet u even te raden gaan bij Jos van Rij. Daar lukt het vast en zeker wel. Met vriendelijke groet, Ton Boon. Ja, VVD'er, hè? Mirjam Boon. Zoals die uh, veel al in het nieuws zijn geweest uh, de afgelopen Misschien nou, na, maanden. Misschien is het toeval. Het niet, Misschien ja. is het toeval, maar... er waren wel heel veel uh, VVD'ers, Kamerlid ook nog weer onlangs die je terugtreden omdat ja. er uh, wat schimmigheid is. Uh, kom je dat ook tegen in al jouw ervaringen bij, uh, met je gemeentes... dat het vaak VVD-kant op gaat? Nou, nee, volgens mij is het over alle politieke gezinten... Ja, is het, het zo? Ja, is het niet ja. meer het ondernemersgezinde... en wat opportunistischer misschien? Ja, nou ja, in gemeente heb je ook veel lokale partijen. Daar gaat ook nog wel eens wat mis. Uh, maar ik kan ook al voorbeelden noemen van CDA'ers, wethouders, burgemeesters. Uh, maar het is wel waar, dat het de laatste tijd valt het wel op... dat het, dat het steeds de VVD is die, uh, die in het nieuws komt. Wordt uh, natuurlijk ook door media opgepikt... en dus worden alle VVD'ers net, netjes op een rijtje gezet. Dus misschien is, wordt er ook weer iets gecreëerd... en als je een overzicht zou maken van CDA'ers kom je net zo ver. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar de laatste week is het wel uh, veel al gericht op de VVD'ers. Ja, ja, dat klopt. Misschien dat die ook het, zitten die ook veel op economische zaken... Dat zou best eens kunnen. Ik heb, ja, dat zou ik zo niet weten uit mijn hoofd, maar uh, uh. ja. Uh, uh. Het kan. Het zijn ja. VVD'ers willen het liefst wel allerlei regels uh, afschaffen. Of, ja. Dus uh, uh, ja, misschien dat ze daar een voorschot op nemen. Ja, we lappen de regels even aan ons laagje. We regelen het zelf wel. Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Goed, 0801121 is het uh, telefoonnummer. Ik had het over die regeldrift. Um, we hebben natuurlijk veel besproken, ook die zaak van de gijzeling, die, uh, die in jouw boek natuurlijk uitgebreid uh, beschreven staat. Als u daar, als u zelf uit Almelo komt of in Almelo woont en zich daar heel erg in heeft verdiept... en er nog vragen over heeft... Ja, dan is dit natuurlijk ook wel de uitgelegen mogelijkheid... om, uh, om die te stellen aan, uh, aan Mirjam. Want ze blijft hier nog het hele uur zitten. Um, we hadden het die over die regeltjes. Maar een ander aspect natuurlijk van... is dat het ook wel... volgens mij zo is dat de burger... sneller ontevreden is geworden. En mm -hmm. meer onvrede in zich heeft. Hè, waar, waar dat dan ook vandaan komt. Mm -hmm. Of dat komt doordat er niet goed gecommuniceerd wordt. Een gebrek aan persoonlijke aandacht... hadden we het al voor één uur even over. Waar komt het... In jouw mening vandaan dat mensen meer onvrede hebben? meer frustratie hebben? Ja, ik weet niet of je er echt één oorzaak voor kunt uh, aanwijzen. Um, wat je wel ziet ook is, is dat, dat gewoon de verhoudingen in de maatschappij uh, veranderd zijn. Mensen hebben gewoon minder ontzag voor gezag. Voor, voor gezag. Yeah. Zeker ook minder ontzag voor, voor, voor politici. Het ambt van wethouder bijvoorbeeld, dat heeft eigenlijk... Ja, het heeft nog wel een beetje aanzien, vooral denk ik in wat, in wat kleinere gemeenschappen. Maar uh, dat is toch heel anders dan een aantal uh, decennia geleden. En uh, ja, een uh, ja, burgers zijn zich denk ik ook steeds meer als, als klant van de overheid uh, gaan zien. En, en zijn natuurlijk op een heleboel andere terreinen ook uh, uh, gewend geraakt. En dat je dingen bij wijze van spreken met, met één druk op de knop uh, kunt regelen. Uh, maar bij een overheid werkt dat uh, toch vaak nog net even uh, wat anders. En ook... Uh, met reden. Is het ook dat, dat je vroeger bij spreken blij was als je iets kreeg en dat tegenwoordig wordt alles gezien als een recht? Dat je ergens recht op hebt? Dat heeft er ook mee te maken. En ja, en wat je toch ook nog bedoelt, is nog het aantal regels blijft toch nog steeds toenemen. En, en ja. regels worden steeds uh, complexer, worden niet, niet, niet goed uitgelegd. En uh, je, je hebt op zoveel verschillende manieren met allerlei uh, regels uh, te maken. En, en uh, ik denk dat mensen toch ook wel steeds minder accepteren... dat een overheid zich op die manier met hun persoonlijke leven bemoeit. En Zo wordt het dan gezien. Het is natuurlijk dat de overheden, zeker de landelijke regering... ook al jaren roept, we gaan regeltjes druk verminderen. Maar voorlopig wordt het er alleen maar meer, zeg jij. Ja, ja. Dus dat lukt nog niet erg. Er zijn wel dingen aan het veranderen. Maar dat geldt vooral voor ondernemers. Ja. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Als u mee wilt praten over de regels. Druk, Misschien kunt u uitleggen waar het goed voor is. Misschien werkt u zelf bij de gemeente. En bent u zo iemand die over vergunningen moet beslissen. En die dus kunt uitleggen waarom dingen best wel wat tijd in beslag nemen. En uh, hoe zo'n werk erachter dan gemiddeld uitziet. Dan krijgen we daar ook eens wat meer uh, um, inzicht in. Hoe dat allemaal werkt. Uh, Jos Martin die heeft gebeld. Of gemaild in eerste instantie. En uh, hebben we ook even gebeld. Goeienacht. Als het goed is, hebben we die aan de telefoon. Ja, meneer Martin. Ja. Goedenacht. Zoekt u me. U had een prachtige mail waarin u het vergeleken met uh, golven, met uw uh, nou, nee, nee, vrijwilligerswerk op de golfbaan. Dat, dat, dat was meer een, een, een voorbeeld. Maar uh, vertel het nog eens, want ik heb de mail nog niet voorgelezen. Uh, mijn uitgangspunt is dat, dat je een regel meer moet zien als een richtlijn. En um, als je dan op een golfbaan bekijkt, als klein voorbeeld, um, bij ons mogen geen vierballen lopen. Want um, dat houdt het spel te veel op. Hey, wat is een vierbal even? Ik, ik, ik, um, niet. Uh, een, een ronde op een golfbaan is 18 holes. Yeah. Er spelen twee, drie of vier spelers tegelijkertijd met elkaar. En yeah. een vier spelers, dat is een vierbal. Oh, okay. En die hebben meer tijd nodig natuurlijk dan een twee- of een driebal. Ja. En nou, daarom is bij ons een vierbal uh, uh, uh, uh, niet standaard. Maar het kan heel goed zijn dat er uh, uh, uh, uh, vier spelers in de baan zijn die niemand hinderen, die snel doorspelen. Nou, dan moet je niet zeggen: van, hé, hey, er moet er eentje af. Uh, het doel is dat er niemand gehinderd wordt. Precies. Dus, dus dan moet je niet zozeer is, met de. Het mag niet met z'n vieren. Ja. Maar uh, het doel is, uh, je moet niemand anders hinderen. En, en in dit geval wordt er niemand anders gehinderd, dus dan, dan, dan, dan moet je helemaal niet optreden. Dan... En waar het u om ging, is de intentie. Die, wat een... Je moet, je moet, je moet je veel met, met een, een regel. intentie kijken. Maar dat is voor een ambtenaar hartstikke moeilijk. A, een ambtenaar heeft moeite om uh, uh, uh, in die richting te denken, die zegt: het staat zo op papier, dus ik moet het zo uitvoeren. En uh, of het nou, nou zwart of wit is, uh, uh, het staat hier op mijn papiertje. Maar dan moet ook een rechter in die richting gaan denken van wat willen we bereiken ermee. Ja. Ja. En, want, want anders gaat gelijk uh, de een of de ander naar de rechter toe. Zeg ja, moet je eens kijken, en die regel staat tussen zo. En dan zeg ik van, ja, leer dan meer kijken van wat willen we bereiken met die regel. Ja. Kan het, denk je, Mirjam Pold, dat een, um, Want ik neem aan dat je wel dat je daarin kan vinden wat meneer Martin zegt. Van, het gaat om de intentie die een regel heeft. Mm -hmm. ja. Zouden ambtenaren het wel meer kunnen toepassen? Uh, dus op, minder strikte ja. regels hanteren en meer kijken naar wat willen we nou eigenlijk? Op sommige terreinen wel, denk ik. Hè. Dat dit een, geloof ik, de discretionaire bevoegdheid van een ambtenaar. Uh, wanneer past die toe? Ja, ja. Nou, dan um, niet denk ik, hè? past die bijna niet toe. Uh, nou? nee, nee, nee. nee, maar ik, ik kan bijvoorbeeld... Ik, ik, heb, uh, ik kan genoeg voorbeelden noemen... Bijvoorbeeld, uh, van zaken die ik heb gezien... Bij, bij, bij de sociale dienst. Dat ik denk van... Uh, um, waar je makkelijk een, een regel iets soepeler... kunt toepassen zonder iemand anders te benadelen... of, of, of, of, of schade te brokken. Heeft u een voorbeeld. Um, iemand die... Uh, uh, met behoud van uitkering aan het werk is... eindelijk een baan vindt, ontzettend goed zijn best doet... Uh, een keertje ziek is en uh, zich keurig afmeldt uh, bij zijn baas... en vervolgens op zijn uitkering wordt gekort... omdat hij niet zijn baas had moeten bellen, maar zijn consulent. Bij het ziek worden. Ja, dus dan kan zijn consulent inderdaad uh, het boekje volgen... en, en zeggen, oké, okay, uh, uh, deze uh, cliënt heeft zich niet aan de afspraak gehouden... want ik ben niet gebeld. Maar je kan ook ja. zeggen, oh, maar hij heeft eigenlijk gewoon heel keurig afgebeld... en, uh, en hij is verder ontzettend goed aan het, aan het werk. Ik ga hem niet uh, straffen. Ja, ja. Dat is uh, wat u ook bedoelt, denk ik, hè, meneer Martin? Ik kan me zo in de gedachtegang van mevrouw Poel vinden. Ja, dat, dat idee kreeg ik al, inderdaad. <laughs> Bent u zelf wel eens ergens tegen aangelopen bij een gemeente... of bij, bij ambtenaren waarvan u zegt, doe dat nou net eventjes wat anders? Oh, dat zijn maar die ingewikkelde verhalen. Dat, dat, dat, dat, uh, uh... Niet tot grote frustratie, in ieder geval, ofwel? Um... Ja, Het heeft met het onderwerp in, in dit geval niks te maken, maar uh, ik, ik heb een, een, een procedure moeten volgen om een alimentatie te beëindigen. Okay. En, uh, gewoon, ik had 14 jaar betaald yeah. en ik kreeg gelijk van verschillende advocatenkantoor het horen van oh nee, geen, geen schijnvakantie. alle rechters zullen zich beroepen op uh, uh, uh, dat het te bezwaarlijk is voor de ex-echte echtgenoten. Mm -hmm. dus, uh, en dan zei ik van, ja, dat was toch de bedoeling niet om die termijn van uh, alimentatie te verkorten. Ja. Nou, dat is een heel ander onderwerp. Maar het heeft ook lang geduurd voordat uh, u het... Ja hoor, ja. <laughs> ja, dat, dat, dat werkt behoorlijk door. Daar zijn ze nu wel mee bezig volgens mij, hè, om die alimentatietijd sowieso ja, te verkorten. Ja, ze het terugbrengen vijf jaar, heb ja. ik begrepen. Maar, uh... maar daar heeft u nu helemaal geen boodschap meer aan. Wel, <laughs> nou, nee. nee. Nou, fijn dat u even de moeite heeft genomen om te mailen in ieder geval. Ik vind het een leuk programma. Met het verhaal vanaf de golfbaan. Wij vonden hem ook interessant. Dank u wel, meneer Martin. En een fijne nacht. Fijn. Dank je wel. Insgelijks. Dag hoor. Nummer 800. is het telefoonnummer. Ja, dat is natuurlijk vaak als je het hebt over procedures... dat het nogal ingewikkeld kan zijn. Dus wij zoeken dan net naar die mensen die het helder uh, kunnen uitleggen... en uh, kunnen vertellen aan ons. Wij zijn het eerste uur meer helemaal niet aan muziek toegekomen. Terwijl uh, jij een mooie lijst al doorgegeven <laughs> van uh, nummers die je graag zou willen horen. Uh, we hebben een aantal uh, nummers klaarstaan. We beginnen met Rufus Wainwright... Waarom die? Ja, dat is een geweldige artiest. Luistert u veel naar? Uh, ik heb er heel veel naar geluisterd. Ik heb ook meerdere concerten van hem uh, bezocht. En uh, ik geloof dat het nummer dat gedraaid gaat worden... Uh, is van uh, het eerste album dat ik uh, van hem hoorde. En nou ja, toen ik dat hoorde was ik, uh, was ik verkocht. En nummer 14th Street. You got my last My dear mother's eye. Brown horse's man Street van Rufus Wing Wright. Ik zit al wat uh, twitters, wat tweets door te nemen met uh, Mirjam Bom, met mijn gast. Uh, Eentje is van uh, Kees van Duffelen die uh, sowieso bij de gemeente Hollands Kroon zelf werkt. Werken bij de gemeente is leuk, afwisselend en zeker bij de nieuwe gemeente Hollands Kroon. We zaten al even te kijken, dat is Anne Wieringenmeer Wieringa Meer en zo'n samenvoeging van de nieuwe gemeente. Maar die uh, twittert ook veel procedures zoals bouwen. Hashtag WABO zijn nog steeds te omslachtig uitvoeren Rijksbeleid. De WABO is, wat zei jij? Ja, nou ben ik natuurlijk net op dit moment even kwijt... waar de afkorting precies voor staat. Maar ik weet wel dat toen dat gedoe rond het Grand Café speelde met Ame, toen bestond de WABO nog niet. En de WABO is een, is, een, is, een, is een samenvoeging van een aantal wetten. En het zou dus makkelijker moeten worden... om een aantal zeg maar, vergunningen nu in één keer aan te vragen. Oh, oké, okay. dat is het idee. Ja. Maar dat is dus nog steeds te omslachtig, begrijpen wij hier van iemand die, dus zelf werkzaam is uh, bij de gemeente. Ja. Uh, nog even over die zaak uh, AMO. Want iemand had ook getwitterd uh, dat in het boek dat hij, en ook tijdens de rechtszaak, dat AMO heel ongeïnteresseerd overkwam. Je hebt hem natuurlijk een paar keer gesproken. Mm -hmm. Was hij dat ook? Ja, nou, is ik stond niet zozeer ongeïnteresseerd, uh, uh, maar hij stond. Uh, ja, niet open voor andere verhalen of andere gezichtspunten dan, dan zijn eigen. En, en hij, ja, hij bleef in ieder veel tijdens die rechtszaak heel erg hangen in zijn, in zijn slachtofferschap. En op het moment, uh, uh, uh, ja, hij probeerde echt elke, elke vraag uh, probeerde hij aan te grijpen om, om, om weer zijn, uh, zijn leed uh, te benadrukken. En uh, hij, hij, uh, ja, hij voelde zich gewoon ja, alleen maar uh, tegengewerkt en het was echt niet meer dan logisch dat hij. Tot die daad uh, is gekomen. Want hij is dat, dat blijft hij vinden. Dat blijft hij vinden. Dat het logisch is dat hij tot een gijzeling is overgegaan. Ja. Ja. ja. Dus, dat is, dus het is meer dat hij ongeïnteresseerd was. Uh, ja, zeg maar ook voor het leed dat hij uh, heeft, heeft toegebracht. Uh, maar dat is er gesproken uh, eigenlijk door de slachtoffers? Er is een slachtoffersverklaring uh, okay. voorgelezen. Ja, dat wel. Maar ja. dat, uh, dat uh, hoorde hij onbewogen aan? Nou ja, um, uh, hij. Um, de, de, de, de, de, de, Tijdens zijn eerste proces uh, greep hij de slachtofferverklaring meteen aan... om uh, nog een keer te zeggen dat hij zelf eigenlijk nog een veel groter slachtoffer is. Dat zet er waarschijnlijk kwaad bloed bij veel mensen. Ja, dat, uh, dat kwam niet zo fijn over. Ja. Nee. Dus hij heeft ook geen spijt, verder dat hij dat heeft... Niet voor de ja, mensen die hij wat heeft aangedaan? Nee, nee dat, dat is er nooit echt helemaal uh, uitgekomen. Um, hij heeft wel, wel een paar dingen in die richting gezet, maar, gezegd... maar dan ook meteen in dezelfde adem weer... Uh, ja, maar wat mij is overkomen is nog veel erger. Ja, ja. En uh, hij heeft ook een paar keer gezegd dat hij het vooral erg vindt... dat hij uh, nu in deze situatie zit. Dus dat hij, uh, dat hij geen zaak meer heeft en dat hij uh, moet zitten. Ja. Dat vindt hij eigenlijk het ergst. Vind je hem sympathiek? Nou, ik heb hem dus ook persoonlijk ontmoet in de ja, gevangenis. Nou, daarom vraag ik en, me af, omdat je weet dat iemand met twee pistolen is binnengelopen en mensen onder schot heeft gehouden. Hij was heel erg aardig tegen mij. En ik, ik begrijp ook heel goed dat uh, ook mensen die hem, die hem al langer kennen, hem ook uh, ja, karakteriseren als een hele am amabele, uh, vriendelijke man. Want zo stelde hij zich ook op uh, tegenover ja. mij. Hij heeft een hele ja, gewoon vriendelijke ogen. En, uh, is dat vissen. dan bijna raar om dat te, te rijmen met elkaar, waartoe iemand in staat is en hoe die overkomt? Uh, ja, nou in zekere zin wel natuurlijk. Uh, maar ik, ik, in de gesprekken die ik met hem had... Ik bedoel, daarin uitte hij zich wel heel, heel fel. En, ja. uh, dus, uh, of het onrecht wat hem was, yeah. uh, was aangedaan. Ja. Uh, terug weer naar de regels. Marco aan de telefoon. Goeienacht. Goeienacht, uh, Marco Daan, Schellingwoude. Hallo. De regels, ja. <laughs> ja, veel <laughs> mensen die raken... Versmuit lach je. In, in de stress natuurlijk, iedereen als het om regels gaat... En, uh, ja, regels die, die worden je van alle kanten niet echt opgedrongen, maar je komt gewoon niet onderuit. Nee. Ja, ik spreek uit eigen ervaring, omdat ik een unieke woonsituatie heb eigenlijk op een schip met een vaste lichtplaats van het Rijk. En vijftien jaar toch moeten procederen om ook van de gemeente een vergunning te krijgen, die ik nu twee maanden heb. Vijftien jaar bezig geweest? Ja, allerlei beroeps- en bezwaarschriftprocedures, ook vanwege de kettingreactie, die ook het, het niet uit wil geven van een woonadres. Wat er aan, aan ja, dat ging dat ermee samen, Geen vergunning, ook geen adres. Dus uh, ontzettende kettingreactie met allerlei uh, gemeentelijke diensten, rijksoverheid, diensten, de provincie, de waterschappen. Uh, ja, en die ook hun gegevens niet zomaar. Uh, ...uitleveren aan andere overheidsorganisaties. Maar denk ik, Marco, er wonen toch wat meer mensen op een woonboot? Ja, maar toch is dit uh, ook wij, wij liggen hier in Amsterdam-Noord... ...met varende woonschepen, en uh, op rijkswater. En uh, ja, het stadsdeel die, die had toch ook met de nieuwe wet uh, de welstand... ...waar ook uh, heel veel vergunningen op kunnen worden getoetst. Uh, die was nog in wording eigenlijk, toen ik met die procedures bezig was... En uh, omdat mijn vergunning zo lang uh, op zich liet wachten, ben ik eigenlijk van een oude regel weer in een nieuwe regel gevallen. Ja. Dan uh, oude... ja, kon je weer van, weer van voren af aan beginnen. Ja, precies. Herkenbaar verhaal dit mee op om ja. je staat op ja, nee, dit. ophouden. Uh, zulke verhalen heb ik vaker uh, gehad. Ja, ja. ja stadsdeelcorrectie is er ook nog toegepast. Dat in, een, uh, in plaats van bij stadsdeel uh, Oost uh, lagen we in stadsdeel Noord. <laughs> maar goed, dat doet helemaal niet de zaak. Ik heb heel veel dingen daarmee meegemaakt. En ervaren dat, uh, ook met justitie bijvoorbeeld, heb ik problemen gehad hierdoor. Bij de dienstwerk en inkomen, uh, bij de bank, bij de bibliotheek. Uh, bij de, de, de, de nutsbedrijven. En dat maar. had dan te maken met het ontbreken van jouw vaste adres? Ja, klopt. Ja. Ja. En nou, de justitie bijvoorbeeld, het is, uh, is een heel uh, lastige tegenspegel, zeg maar. Omdat uh, een uh, bekeuring bijvoorbeeld wordt door uh, justitie het justitie-in-kasselbureau naar je toegestuurd. Met je een adres, eventueel heb je geen adres. Dan, uh, nou, dan worden er allerlei. Uh, Artsgiro's verzonnen of niet verzonnen. Ik weet niet precies waar ze dan naartoe gaan, als nee. de eindadres bekend is. Maar die worden dus verhoogd en uiteindelijk kom je op een signaleringslijst Daar Kom je dan in de kranten staan? Dan hebben ze toch één keer in zoveel <tie> tijd van die oproepjes? Ja, nou, dat nog net niet. maar. Ja, bij een uitspraak van een recht, rechtszaak wel, ja. Maar ja, ik ben ook nooit op de hoogte gebracht via een dagvaardiging of zo dat er een rechtszaak zou komen. Dus ik heb me eigenlijk helemaal niet kunnen verdedigen. En dat is eigenlijk alleen maar omdat ik een tegenoveradres tientallen jaren heb gebruikt. Oh, en dat okay. is nu het officieel uh, adres uh, waar justitie dus uh, gebruik van maakt. Maar nu dus, heb je ja, je eigen adres en een eigen en, officiële en, lichtplek. Ja, officiële lichtplaats, ja. Gefeliciteerd. <laughs> ja, dankjewel. En hoe voelt dat? Maar, met... Nou, eigenlijk, wij hebben zoveel meegemaakt, mijn vriendin en ik, dat er eigenlijk nog uh, nou, alles wat in het slop is geraakt eigenlijk. We zijn altijd gedreigd, het schip werd weggesleept, ja. uh, dwangsommen zijn er opgelegd. Dus uh, uh, groot onderhoud en zo heb ik allemaal uh, niet uitgevoerd. Uh, ik heb helemaal niet meer geïnvesteerd in, uh, in het schip. Omdat, uh, ik, ja, dat moet je nu dus allemaal. gaan doen allemaal? En nu moet, moet ik dat allemaal gaan doen, ja. ja. Weet je, was ja. dan ook in een gewoon huis gaan wonen, joh. Ja, maar ja, ik kan ook nog zeggen: zo, ja, u doet het toch allemaal zelf. Ja. Uw eigen keuze, meneer Daan. Precies. Zeg, ja, maar ja, uh, te we leven zo zo'n gemiddeld hier in de buurt zes meter onder zeeniveau. Dus ik denk, eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd dat mensen op het water willen wonen. Daar van, heb jij gewonnen. dan weer gelijk op. Marco, dank je wel voor het bellen. Ja. Graag een fijne graag. nacht nog. Dag hoor. Dank je wel. Ja, nou denken misschien mensen dat jij Almeloze bent. Omdat je dat boek over armoede in Almelo hebt geschreven. En natuurlijk de gijzeling van Almelo. Maar je bent de Amsterdamse, toch? Ik woon Amsterdam. je woont in Amsterdam? Ja, ja, ik ben opgegroeid in Friesland. Uh, maar ik woon al heel lang in Amsterdam inmiddels. En niet uh, op een boot? Nee, nee en ook niet. ik woon op driehoog. Dus ik hou wel droge voeten. <laughs> je voor je de houdt op ook op. wel ja. droge voeten. Ja. <laughs> ja. Um, maar wat doet ja. de, uh, iemand die in Amsterdam woont dan uh, zoveel in Almelo? Wat heb je met Almelo? Nou, ik um, was ooit... Gemeenteambtenaar, ik ben zelf ook ambtenaar geweest, dus ik ken het ook allemaal van de andere kant. Ik ben ook helemaal niet tegen ambtenaren. <laughs> um, ik was ambtenaar uh, op het gebied van armoedebeleid in Amsterdam. En uh, ik kreeg steeds meer de behoefte om, uh, om eens de andere kant van het beleid te gaan onderzoeken. En toen heb, heb ik besloten om dus een boek over armoede te schrijven. Maar ik dacht wel, dan moet het. Um, niet in, in, in, in Amsterdam spelen, of in ieder geval niet alleen in Amsterdam... of niet alleen in de Randstad, want dat zie je toch wel vaak in, in de pers ook... dat mm -hmm. uh, journalisten mm -hmm. niet buiten de Randstad uh, komen. Uh, toen ben ik op verschillende plekken in, in Nederland uh, onderzoek gaan doen. en Almelo was heel toevallig een van die plekken. Okay. En uiteindelijk uh, heb ik het hele boek uh, in Almelo gesitueerd... Ja. En uh, naar aanleiding van het eerste boek was ik dus toevallig in het stadhuis. Uh, toen, ik, ja, toen die gijzeling uh, plaatsvond. En dus, nou ja, goed. En nu is er een tweede boek over Almelo. Je bent al bezig met een derde boek, maar dat gaat niet over Almelo. Het gaat niet over Almelo. Kijk eens nee. aan. Dat gaat over. Je wil niet vertellen waar het over gaat. Nog niet. Hè? Nee. nee. nee. nee. Je, houdt het, je houdt dat nog even spannend, wat dat betreft. Uh, 0800-1121 is ons telefoonnummer dat u kunt bellen. We hebben het over uh, elle -lange procedures en regeldrift bij gemeentes. Uh, waarvan al de conclusie eerder was van het is helemaal niet zo slecht dat de regels zijn... en sommige dingen kunnen ook niet anders. Maar soms is het wel uh, redelijk wat frustraties dat het kan opleveren in ieder geval... Um, we willen graag uw ervaring horen. En dat uh, hoeft niet het verhaal van A tot Z te vertellen. Het mogen ook positieve ervaringen zijn, natuurlijk. Dat uh, vinden we ook leuk om te horen. Mail ik al naar casaluna.ncrv.nl. Dus casaluna.ncrv.nl. Als u wilt twitteren, als u een vraag heeft, bijvoorbeeld voor Mirjam Pool over het gijzelingsdrama destijds in Almelo, dan kan dat uiteraard ook. Want ze. Nou, ik durf wel te zeggen dat ze er echt alles van weet. Dus uh, Twitter dan met uh, hashtag Casaluna. Of dus gewoon bellen 0800 1121. Roel de Ruiter. Ja, uh, goedenavond. Goedenacht. Uh, goedenavond, met Roel de Ruiter. Uh, ik heb uh, persoonlijk slechte ervaringen met de gemeente Al van Twente waar ik in woon. Maar uh, die procedures die hebben ook jaren voortgesleept. Uh, daar heb ik zelfs een hartinfarct aan overgehouden. Zo. Oh. En waar ging maar... dat om? Wat voor procedure was dat? Dat ging over een ruimtelijke ordeningsprocedure. En ik heb ook ervaren dat bestuurders en ambtenaren vaak zodanig hun ego's willen verdedigen dat ze soms over, bijna overlijken gaan, zou ik willen zeggen. En wat, wat, hoe komt u daarbij? Hoe kom ik daarbij? Omdat ik gemerkt heb dat gewoon gelogen wordt door ambtenaren zelf op schrift. Wat, dat heb ik ook aangegeven, wat nooit weer gesproken is. En de in mijn geval is er zelfs een ombudsman bij geweest en de ombudsman was nog niet eens klaar met zijn werk. Toen kreeg ik van BMW al bericht dat zijn onderzoek was afgelopen en een raadslid die over mijn zaak vragen had gesteld kreeg bericht dat zijn bemiddelingspoging was mislukt. Terwijl de ombudsman mij drie weken later opbelde of ik nog wat bereikt had met de gemeente. Ik zeg, u bent toch uh, gestopt, respectievelijk uw bemiddelingspoging is mislukt? Hij zegt, ik weet nergens van. Dus uh, in de gemeente van Twente heeft de BNW zelfs het onderzoekswerkzaamheden van de ombudsman, die nog verslag uit moest brengen van het onderzoek, doorkruist. Maar ik wou nog even ingaan uh, ook op andere proceduren. Yeah. Uh, uw, uw gast die geeft af op uh, de kwaliteit van, het, van Sembla. Nou, ik wil toch een land voor het programma. Ze kunnen er misschien een keer uh, wat naast zitten. In het algemeen denk ik dat ze een gedegend onderzoek zijn. Net zoals het Argos van de VPRO. En nog één opmerking. Professor Tak, uh, dat is een bekende bestuurskundige. Deze Tak, ja. Yeah. Die heeft geconstateerd dat uh, de burger of een bedrijf... Uh, nauwelijks nog een procedure in bestuursrechtelijke zin kan winnen van de overheid. Uh, uh, hij heeft het zelf ook ervaren uh, in, in, in met, het, met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, dus er is, is een ego-tripperij bij de ambtenaren en bestuurders en, en een gebrek aan kwaliteit ook bij uh, ambtenaren. En wethouders, en zelfs een burgemeester. Ja. Dus uh, dat daar uh, zaken ontstaan zoals in Almelo, wat verschrikkelijk is. Want ik al, uh, dat geweld, dat nooit gemogen. Uh, dat wil ik even voorop stellen. Maar uh, ik denk dat uh, uw gast toch uh, iets te snel afgeeft op het programma Assembler. Wat ik heel vaak wel luisterend zie. Want uh, ik vind dat hij doorgaans goede programma's heeft. Ja. Wil je, nogmaals, je daar nog op reageren, Michael? De egotripperij ja? ego van ambtenaren. Bestuurs, dat is duidelijk, meneer de Ruiter. Ja. Die, die geeft vaak aanleiding tot irritatie bij burgers. Ja. En Bes er is een heel belangrijk boek verschenen. Hallo? Uh, ja? Uh, ik hoor u nog? Van het Middellandse bestuur, de Boze Burgers. Daar staan tal van voorbeelden in hoe, schof, hoe op een schroffterige manier uh, bestuurders omgaan met burgers en bedrijven. En dat gaat niet alleen over Twente, dat gaat over heel Nederland. Ja, dat, ja, dat gaat niet alleen over van Twente, maar daar is daar is een beetje, dat zal ik u besparen, dat gigantisch. Maar uh, uh, uh, uh, dat gaat over heel Nederland. Hoe, uh, hoe burgers gemangeld worden. Uh, uh, uh, en, de, en de procedures uh, rekken. Want uh, de, de, de gemeente die, die kan procederen op posten van de belastingbetaler. Terwijl de protesterende burger zelf het portemonnee moet trekken. Ja. Uh, door zelf een, uh, een jurist in te huren. Okay. Meneer de Ruiter, mag ik u danken voor uw telefoontje? Graag gedaan. Fijne nacht nog. Uh, die egotripperij... Is dat iets wat je wel herkent? Um, nou ja, wat in ieder geval zo is, is dat politici en ook uh, ambtenaren het erg moeilijk vinden om, uh, om toe te geven wanneer ze een fout hebben gemaakt. En, en dan liever, uh, um, nou ja, ja, meneer zegt ook van uh, gemeenten kunnen de procedures ellenlang rekken, dat, dat is waar. Ja. En uh, in mijn boek staat ook een voorbeeld, ik zal het nu niet helemaal uitleggen, maar van een... Uh, van een, uh, een, een, een, een, een steeg die wordt afgesloten door... Uh, nou goed, ik zal het verder niet uitleggen. Je heeft het al maar. Nou ja, nou, dat is wel een heel lang verhaal. Oh. Maar uh, um, uh, oké, okay. het gaat erom... Een, een, een antiek handelaar betrekt een, uh, een nieuw pand... Een, een oud pand in de binnenstad, maar hij trekt daarin. En uh, naast dat pand uh, loopt een steeg. En uh, aan die steeg zit een van de ingangen van zijn woning. Maar die steeg is afgesloten uh, door de buurman... die een horecabedrijf heeft. En hij heeft zelfs in die steeg allerlei uh, uh, vet, uh, afgewerkt vet staan... en, en noem maar op. Uh, okay. En daar moet dus eigenlijk die, die, die antiekhandelaar uh, langs... als hij uh, naar zijn voorde wil. Ja. In eerste instantie heeft hij zelfs geen sleutel uh, van die poort. Maar die steeg had nooit afgesloten mogen worden... En die zaak loopt nog steeds. Die loopt al heel lang. Uh, acht jaar, geloof ik, inmiddels. Um, en daarin zie je ook dat, uh, uh, dat de gemeente gewoon... Um, ja, op het moment dat ze, dat ze dreigen uh, um, een, een, een, ja, een fouten moeten toegeven... of, of, of, of besluiten moeten terugdraaien. Um, dan knopen ze weer een nieuw besluit aan vast... zodat, uh, zodat de procedure Nog langer gerekt wordt. Ja, en ze niet alleen maar om het ongelijk niet te hoeven bekennen. Mm -hmm. ja. Ja, ik moet denken bij die Ego Tripperij. Wat je volgens mij best wel vaak hoort en ziet... is uh, dat, dat elke wethouder of elke burgemeester wel iets op zijn naam wil hebben. Dat er een, uh, iets nieuws moet verrijzen. Of het nou een gebouw is of een station. Of, uh, dat, daar moest ik meer de, aan, de associatie die ik had bij Ego Tripperij. Ja, ja. Dat gebeurt volgens mij ook in best veel gemeentes, toch? Ja, en het is ook vooral... Um, ik, ja, nou, ik ken Almelo nu <laughs> het Goed. best. Ja. Um, is daar ook in Amelo? Is daar ook een, een groot project opgezet? Ja, ja, je hebt daar een, een masterplan. Of je had een masterplan. Inmiddels is het, is het afgeblazen. Maar de hele uh, binnenstad van Almelo moest helemaal op de schop. Er moest allerlei hoogbouw verrijzen. Uh, met een uh, gigantisch groot nieuw uh, stadhuis. Nu komt er wel een ander stadhuis. waar de bevolking nog steeds uh, tegen is. Um, maar daarin zie je dat de wethouder. ja, uh, dat was wethouder Sjoers in dit geval. Um, die liep misschien wel iets te ver uh, voor de muziek uit. En, en uh, had zelf ongetwijfeld, daar ben ik wel van overtuigd... Uh, uh, de beste uh, intenties. Uh, maar was misschien ook wel zo uh, uh, verliefd geworden op zijn eigen plan. En al ja. zo ver gevorderd ook met allerlei projectontwikkelaars... Uh, ja, dat plan werd, werd het doel, uh, maar het draagvlak in de stad werd, uh, werd vergeten. En ook de zorgvuldige besluitvorming in de, in de gemeenteraad werd, werd vergeten. En, uh, uh, ja. Maar als iemand zich dan persoonlijk zo verbindt aan, aan, aan zo'n project... Uh, ja, die kan dan niet meer terug. Tenminste, het zou kunnen, maar dat doen ze niet. Maar dan is het niet zozeer dat je dat op je naam moet hebben... maar dat iemand gewoon in zijn eigen enthousiasme zich verslikt. Ja, en maar, ja, wethouders die, die, die zijn ook vooral wat kleinere gemeenten... ook de verpersoonlijking van, uh, van het beleid. En In een kleine gemeente sta je al snel elke dag in de krant met je foto. Dus uh, je wordt vanzelf belangrijk gemaakt en je gaat jezelf belangrijk voelen. Uh, ja, En dat doet natuurlijk wel iets met je ego. Dat ja. uh, valt niet te ontkennen. Ik wil graag vanuit andere gemeentes ook nog verhalen horen... over uh, te ingewikkelde regelgeving. Het liefst als u zelf uh, ambtenaar bent, of bij de sociale dienst werkt... of misschien op juridische zaken of vergunningen moet verlenen. Laat ons dan weten hoe dat, uh, hoe dat eraan toe gaat en of u het moeilijk vindt. Het mag anoniem, hoor. eventueel. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Mailen kan naar casaluna@ncrv.nl. Dus casaluna@ncrv.nl. U kunt blijven twitteren. Gebruik dan hashtag casaluna Of dat nou gaat over de gijzelingen en allemaal... Of u daar nog vragen over heeft. Of gewoon uh, kort iets wilt uh, mededelen over het boek. Of over de regeltjesdruk die wij hebben. En de procedures die uh, zo lang kunnen duren. Dat mag natuurlijk uh, allemaal. Ja, we kunnen bijna niet om Daniel Lohu heen. Alhoewel het net niet uh, Twents is natuurlijk maar Drents is. Drenns? Ja, ja, ja. Het is net eventjes anders. Maar wel een van uh, uh, een geliefde zanger ook bij jou. Ja, ja ik ben geboren in Trenten. En, uh, en opgegroeid in Friesland, ja, ja, woont dat, in Amsterdam. Ja, ja Kijk, ik je heb in Nederland ja. inmiddels uh, onder joden gehad. zeg. Ja, ja. Ja. Nee, mijn eerste woordje was uh, mooi, heb ik altijd begrepen. Uh, positief, je staat positief in het leven, <laughs> dan, in ieder geval. Ja. <laughs> mooi. Um, dus, ja, en nee, ik versta heel goed het Rens. En ik, ik vind het mooi. En ja, Louns is gewoon een hele goede artiest en een hele goede tekstdichter. En dan begrijp ik ook wel dat het uh, liedje, de titel van het liedje is: Oh ja, dat was mooi. Het wordt niet gauw mooier, als in de folder altijd weer wat doms, wat alles onder u draait. Een harde galle man knipte met de vingers, Hij hey, ziet dat u ik altijd, als het hem het veen is. Niet vergeten hem er even bij stille te staan, niet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 Daniel Lohus, een van de keuzes voor de muziek van vannacht van mijn gast Mirjam Pol. Ze schreef een boek over de gijzeling in Almelo van vijf jaar geleden. Maar heeft ook gezinnen gevolgd in Almelo die het erg moeilijk hebben. Die, erg arm zijn, dat was deze week. De armoede is eigenlijk continu in de actualiteit, maar vooral door doordat deed natuurlijk zei dat ze op een andere weg inslaan in Nederland. Hè? Niet zozeer dat ze voor het eerst in Nederland actief gaan worden, zoals mm -hmm. door veel mensen is opgevat, uh, Mirjam. Um, er komen nog wat reacties via Twitter binnen. En je wilde nog even reageren op uh, de vorige bellen, op meneer De Ruiter, die zei uh, dat je te veel, die het land wilde breken voor Zembla, ja. die wel degelijk goede programma's maken. Mm -hmm. En daar wilde je nog wel eventjes op reageren. Ja, nee, ik dat geloof ik gerust dat Semla ook een heleboel goede uh, programma's maakt. Uh, ze, uh, ze hebben een heel seizoen uh, waarin ze uh, elke week een uitzending maken. En uh, natuurlijk zitten er ook goede programma's tussen. Maar uh, ja, dit was toch wel een beetje ook een, een uithangbord voor Semla. Ook he, deze uitzending over Almelo. En ze hebben er een prijs mee gewonnen. Um, en uh, ja, uh, vanwege die prijs vind ik het des te erg dat. Dus juist deze uitzending uh, ja, eigenlijk uh, geen stand uh, kan houden. Uh, maar uh, ik ben niet uh, tegen Zembla of iets dergelijks. Duidelijk. Uh, Mineke, die twitterde al eerder over de rechtszaak van en over de interesse. En we hadden het uh, net, ik heb het idee dat ze ook uit Almelo komt. Want we hadden natuurlijk over de plannen van uh, wethouder Shurs, hm. voor zijn masterplan. Uh, zij twittert ook, van was het niet zo dat Shurs eigenlijk te veel wilde voor een stad als Almelo? Er wordt veel gesproken over hoogheid of grootheidswaanzin. Ja, dat, dat klopt ook wel. Uh, als je nu ook... Ik had het net over het masterplan. Als je die, die, die geweldig gekleurde... prachtig vormgegeven brochure... Uh, nu bekijkt, dan denk je... hoe hebben ze hier ooit echt in kunnen geloven? Uh, allerlei hoogbouwen... waarvan je denkt, wie, wie moeten daar dan... Wonen. Wat voor bedrijven moeten daar dan in? Ze hadden ook plannen voor nieuwe woonwijken. Uh, en en uh, daar zouden dan zoveel woningen moeten komen. dat het uh, de hele bevolkingstoename uh, van Twente zou kunnen opvangen. Dan denk ik, ja, hoe, hoe kom je. Hoe, dat is toch niet reëel? Uh, maar ja, met dat soort plannen is wel een tijd gewerkt. Hoe kan het dat dat ontstaat in de hoofden? Ja, ik denk dat dat ook een soort. Uh, groepsproces is van, van, van, van plannenmakers uh, die um, wel heel erg van het positieve uitgaan. En, en Almelo heeft ook wel een geschiedenis um, ja, van, van, van armoe. En van, het was een heel lang een artikel 12 gemeente. Dan had het helemaal geen financiële armslag. En opeens ging het beter financieel. En dat was natuurlijk gewoon het uitgelezen moment om de stad ja, op de kaart te zetten. Ja. Zeg maar. maar daar zijn ze in hun plannenmakerij wel een beetje in, uh, in doorgeschoten. Maar goed, dit gedeelte gaat dus in ieder geval niet door. Dus in zoverre is het op tijd teruggedraaid of tegengehouden. Ja, ja. ja. is ons uh, telefoonnummer. Meneer Jansen heeft ook gebeld. Die, ja. die zit met het probleem dat hij... Uh, u woont in Duitsland, hè, begrijp ik. Nee, dat is, het, dat is het dus net niet. Oh, o, dat is o, net het probleem. Dat is juist het probleem hier van de gemeente Hardenberg. Je hebt hier grenspost. Ja. Omdat je geen vast woonadres hebt, je mag hier niet op een chaletpark uh, wonen als je relatie uitgaat. Wat, waar mag je niet op wonen? Op een chaletpark, zeg maar op een camping. Oké, okay, ja. En dan, word je, dan moet je uh, iemand opzoeken die jouw post mag ontvangen, maar je mag niet, geen grenspost nemen. Dus ik zit nu al vanaf uh, december vorig jaar zit ik al zonder een postadres. Ja. Ik, ik betaal mijn autobelasting netjes. Ik betaal mijn verzekering netjes. Maar maak ik een bekeuring, die krijg ik niet. Maar... krijg ik bericht, eh, zorgtoeslag, ontvang ik niet meer. Maar hoe komt u dan aan uh, informatie over post... die u zou moeten ontvangen? Nou, die informatie... en daarom uh, heb ik ook... Um, dat is grenspost hier. Daar uh, dat, dat betaal je voor. Dat uh, kost je 13 euro op jaarbasis. Ja. En dan per brief reken je dat af. En... Uh, maar... Die instanties... waar ik nu nog mee te maken heb... die... Uh, accepteren dat adres wel. Ja. Voor de gemeente niet. G en het uh, uh, en de Nederlandse staat accepteert het niet. En waarom Omdat... dat is, daar bent u nog niet achter. Nou, het wordt gewoon, zij ze zeggen, daar woont niemand. En maar daar je moet u het mee doen. Je moet een woonpostbus hebben, ja. maar een grensadres mag je niet hebben. Kunnen dingen niet makkelijker over de mail of zo dan geregeld worden? Kan internet daar niet de oplossing voor zijn? Nee, dat mag niet. Want en, je, je moet fysiek ik... een adres hebben waar je te bereiken bent, zeg maar. Ja, u zou in principe voor mij, uh, bij de gemeente Haddenberg hier zouden, kunnen zeggen, mijn, zijn post mag bij mij komen. Ja. En dan, dan, accept, dan accepteert de gemeente Haddenberg hier dat uw post daar komt. Ja, ja. Dus ik, ik weet, dat ik nog een paar bekeuringen heb, ik weet dat er een aantal schuldeisers zijn dat dat nu in die, vanaf december, ik had een schuld van 3.000 euro... dat het nu al inmiddels opgelopen is, tot 7.000 tot 8.000 euro. Kietje. En, en wat gaat u er dan eraan doen? doen nu? En ik kan er niks aan doen. Maar het wordt nu Omdat natuurlijk het... alleen maar erger als u dat verder laat oplopen, toch? Nou, ik kan er niks aan doen. doen. En dat is het, ik krijg de post niet. Als ik die opbel en zeg van uh, stuur die post daar maar naartoe... nee, accepteren wij niet. Nee. U, staat, uh, u woont in het buitenland. Nee, wij hebben ja. het nagekeken bij de gemeente. U bent vertrokken naar het buitenland. Ach, wat onmogelijk is dat, zeg. Ja, dat is, dat is nou Nederland. Ja. ja, zij denken dus van niet. Dat is een beetje het probleem in dit geval. Maar ja, kunt u niet gewoon ben... iemand anders die u kent in Hardenberg dan vragen om uw post te ontvangen? <tus> Jawel, maar dan, uh, zou ik, dan breng ik daar mensen mee in de probleem. Ja, ja. die mensen die, die ik ken, En die, die hebben u ook een niet... uitkering, en dan mag dat weer niet. Nee. Of die zitten in een schuldregeling, dat mag dan weer niet. Ja. Daar mag je niet je pas laten komen. Nee. Ja. Dat accepteert de gemeente Hardenberg ook niet. Dan word je gezien als samenwonend. Ja, ja. Nou, hoe krom zijn wij hier in Nederland bezig om mensen in de problemen te brengen? Ja, Ken jij dit soort verhalen, Mirjam? Ja, er kan een groot uh, verschil zijn tussen de administratieve werkelijkheid en de fysieke ja, werkelijkheid. Ja. Dat is hier wel het bewijs van, hè? Ja. Op deze manier. Ja, ja. Dat je zo makkelijk, het liefst zou je zeggen: kom dan even kijken waar ik woon, dan kun je het zien. Dan kunnen wij spreken nog de meetlatten langsleggen van wat is Nederland, wat is Duitsland. Dat gaat in dit geval niet. Meneer Jansen, dank u wel voor het bellen en sterkte ermee. Ja, ik zal u nog wat zeggen. Oh. Zelfs het UWV, ik heb, notar, uh, ik, uh, heb een WW-uitkering. Uh, WW ja. En die accepteert het postadres wel. Hm. En dat is helemaal wonderlijk ja, toch? Je hebt weer andere regels. Het zijn andere ja. regels. Ja. We ja, horen het hier. Het zijn andere regels, meneer Jansen. Ja, nee, maar zo krom is het niet. Natuurlijk. En uh, als we daar wat aan zouden doen zou we een stuk makkelijker voor elkaar hebben. Ja. Dank u wel. En succes met uw uh, strijd in ieder geval. geval. Dank u wel voor het bellen en een, uh, een goede nacht, meneer Jansen. Ja. Tot ziens. 0800-1121 is ons telefoonnummer. We hebben nog iemand uit Almelo aan de telefoon. Robert, goedenacht. Goeiedag. Ja, met Robert uit Almelo. Vertel. Nou, vertel. Uh, Over het masterplan, word, uh, hè, geloof ik. Ja, ja, ja, dat masterplan heb ik hier zelfs voor me er liggen, er dus... Uh... Oh, serieus, ja? Ja, ja, ja, nou, ik ben, ik uh, in 2005, ben ik hier weer uh, teruggekomen, na twintig jaar elders in het land te hebben gewoond, op verschillende plekken. En, uh, nou, toen kwam ik weer in mijn oude stad terecht, Ik ben mm -hmm. uh, groot geworden. En, uh, nou ja, ik merkte wel, een, als het ware, uh, onder andere bijvoorbeeld bij die wethouders, uh, maar ook Isedoorn, en er waren er meer... Uh, een, een groot optimisme in 2005, 2006 een beetje over de, de komende ontwikkelingen. En men was heel enthousiast. En toen heb ik eigenlijk al die vraag gesteld, bijvoorbeeld bij die nieuwe wijk. Waar moeten al die mensen vandaan komen? Uh, nou ja, men was heel eenvoudig daarover. En zei, ja, we hebben bureaus uitgerekend. En dan zei het, het is allemaal prachtig voor elkaar. Uh, nee hoor, het kon allemaal. En men verschanste zich dus eigenlijk achter allerlei hele optimistische uh, ramingen van... Uh, schijnbaar gerenommeerde bureaus die dat uh, hadden berekend. En ik zie eenzelfde soort ontwikkeling ook bijvoorbeeld nu... waar mijn voormalige stadsgenoot Herman Vinkers uh, zich nogal behoorlijk tegen te keer uh, werd. Dat is de, de, de luchthaven Twente. Ook daar worden eigenlijk bijna de meest optimistische scenario's... worden eigenlijk als, als, uh, als richtlijn uh, gezien. En dat is een soort tunnelvisie en men wil eigenlijk... Uh, de lagere uitkomsten en slechtere scenario's wil men eigenlijk gewoon niet, niet zien. Die worden gewoon rigoureus van tafel ge geschoven. Maar volgens mij is het ook als er meerdere plannen moeten worden ingediend, ja, dan gaat iedereen gaat het sowieso positieve voorspiegelen dan het is om maar, nou ja, wel gelegen te vallen bij gemeentes, toch? Ja, en ik, ik vraag me wel eens af van, denk ik, van uh, uh, uh, uh, uiteindelijk worden de kosten afgewend tot op de burger. Ja. En uh, schijnbaar heeft de wethouder daar uh, dan helemaal verder geen last van. Dus die, die kan uh, uh, plannen maken uh, naar, naar hard lust. En, en zo worden de, de verschillende luchtkastelen ervoor uh, uh, ja, voorgeschoteld En uh, de gevolgen, ja, die, die blijven zeker niet uit. Want die, die, die, die woonwijk, daar is voor miljoenen in grond geïnvesteerd. Nou, er zijn meerdere gemeenten, allemaal is uh, daarin niet uniek... die met een enorme probleem zitten... Met, met grond die is aangeschaft uh, voor uh, woningbouwdoeleinden. maar die ze aan de straatstenen niet meer kwijt kunnen. Meem, wil je er eens op reageren? Nou ja, um, waar ik nu aan moet denken, dat is ook... kijk, nu, de wethouder die wordt, die wordt hierop aangesproken... en die, die is ook het boegbeeld van die mooie plannen... Um, maar het zegt ook iets over uh, hoe, uh, hoe bijvoorbeeld een, een, een ambtelijk apparaat uh, functioneert, hoe een gemeente functioneert, dat er blijkbaar ook uh, intern ook geen ruimte is voor, uh, ja, voor, voor tegengeluiden of om, om de kritiek uh, serieus onder de loep te nemen. Uh, ja. Dus uh, uh, ja, in dit geval vraag me ook af van, uh, hoe, is, hoe is een wethouder intern omgegaan met, met, met geluiden van anderen? Uh, nou ja, goed, ik weet daar eigenlijk wel iets van, maar uh, ja, goed. Uh, Namelijk. Nou ja, die, die, die, die, zijn, die zijn weggestopt. En, en ambtenaren weggestopt? Nou, nou soms, soms bijna letterlijk ambtenaren die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die kritische kanttekeningen plaatsen, die zijn op andere projecten gezet, want de kritiek ja. was uh, niet welkom. En. Uh, uh, maar dat, dat zegt dus iets over hoe, hoe, hoe een wethouder uh, optreedt, hoe een ambtelijke top optreedt... maar dus ook hoe zo'n zo organisatie functioneert. Ja. Het, is niet alleen, het is niet alleen die wethouder. Klopt toch, Robert? Ja, ja dat klopt. Vorig jaar maakte ik nog een, een, een, een soort gelijk iets mee. Het was een, een, een informatieavond in de bibliotheek. En toen zei ik tegen een van die ambtenaren... Nou, jullie hebben een abonnement op Luchtkastelen... En uh, die man die werd gewoon heel erg boos. Ik zei, nou, vertel me eens een van die projecten. Er zou ooit een monorail hier komen. Ja, dat staat dat ook in jouw boek, hè he, Mirjam? Ja. Het was een onbemande een ja, ja, ja, onbemande ja, ja, ja. multimoderne bus, wat was het? Ja, ja de eerste in West-Europa, geloof ik. Zou ja, met Europees ja, ja. geld gebouwd worden. Ja, ja, ja. ja geweldig. Ja, ja, ja. Van het en, ziekenhuis ja, naar het van. winkelcentrum. Ja, ja Dat ging eigenlijk van niks naar nergens. Nee. Maar het zet wel Almelo. had het wel op de kaart gezet, Robert. Ja, hoe? Ik... Ja, hoe zegt hij? Ja, ja, kom nou weer. Ik heb liever dat ze allemaal op, op een leuke manier op de kaart zetten. Als ik mijn vrienden uit het Westen hier la laat komen, dan laat ik ze niet naar al die moderne rommel kijken. Nee. Door dat stadhuis, ik ben blij dat, dat het, het vorige stadhuis niet doorging. Toen zei ik ook nog een keer in een, een informatieavond: tegen, ja, onze wethouder was, weet ik niet meer. Maar ik zei, het was, bestond uit een en al Glas. Ik zei: Nou, allemaal heeft zijn best gedaan om alle glasbakken onder de grond te stoppen. Waarom doen ze nou hun best om voor de ambtenaren de grootste glasbak zo'n beetje boven de grond neer te zetten? Ja, ik vond het voeil lelijk. Maar ja. iedereen zei, het is geweldig, het is geweldig. Nou, ik denk, laten we die proto vooral ergens anders neerzetten. En nu komt er een, een, een stadhuis. Ja, ik zie het gewoon. Het is, het is een gematerialiseerd pakket van eisen. Het, het, het, heeft ja, ja. Niets. Ja. het gaat het, geen sfeer ja, geven. Je ja, denkt ook van dat, dat, dat moet je niet in de binnenstad zitten. En, en bouw dan iets, en, en dat heb ik eens keer eerder, volgens mij gezegd, Ja, jaar geleden, iets zoals Mieke van der Wij uh, uh, aan ja? de telefoon, op uh, de presentatrice. En die, uh, toen zei ik, die, die kende allemaal ook een beetje. Ik zei nou, bouw vooral toch iets, iets regionaals, iets karakteristieks. Waarvan ja. je zegt: van, hé, Ik ben hier in Oost-Nederland, dat kun je zien aan een bepaalde stijl. Op mijn part als een, een, een, een stadhuis gebouwd in de vorm van een weefgetouw. Maar dat is ook weer zo'n zo mythe. Al die kanten die, nou, Oh nee, die Almeloos die zijn helemaal gefrustreerd over de textielindustrie. Ik ben er nog geen één tegengekomen. Okay. En als ik zo'n idee geef van, nou bouw het eigenlijk in de vorm van een weefgetouw. Met, met, en, en, en, hanteer dan ook die namen die je daarbij hebt, als, als, als gangpaden en weet ik veel niet meer. En dan zeggen ze, oh, oh leuk idee. Ja, ja, dat heeft wel iets herkenbaars. Maar als je daar komt met namens naar regen. Oh, nee, zeggen ze ja, allemaal logisch. Die zijn allemaal heel erg gefrustreerd ja, ja. over de textuurindustrie. En zeg, nou, wijs ze maar eens aan. Me nee, dat is allemaal niet nodig. Ja, ik. ik um, over dat vorige ontwerp van het stadhuis, dat glazen gebouw, daar gaat toch wel een uh, aardig verhaal. Er waren. Uh, en er was zo'n prijsvraag uitgeschreven voor architecten. En er kwamen twee ontwerpen uit als kansherbe uit de bus. En toen heeft de gemeente gezegd, uh, we leggen het nu voor aan de bevolking. En de bevolking uh, mag ons adviseren uh, welk van de twee on ontwerpen we uh, uh, moeten kiezen. De bevolking koos massaal voor het ene ontwerp. Toen uh, was er een uh, soort uh, gemeentelijke jury bestaande uit de wethouders en de topambtenaren. En die hebben toen voor het andere Echt waar? ontwerp gekozen. Ja, ja omloopt. Ja, Robert denkt, I rest my case. Ja, ja, <laughs> Robert, bedankt ja, ja. voor het bellen. Ja hoor, goed gewoon. Fijne nacht. Oeh, dag hoor. Uh, nog wat uh, tweets uh, meer om Atis. die uh, is zelf wethouder. Die uh, twittert nog... Geheel mee eens dat wet en regelgeving ingewikkeld en soms zelfs tegenstrijdig is. Heb er als wethouder veel mee te maken. Regels ontstaan op drie bestuursniveaus: rijk, provincie en gemeente. Er zijn er te veel. Ik streef naar meer verantwoordelijkheid bij burgers en meer rekening houden met elkaar. Dat zou minder regels mogelijk maken. Is echter lastig in de huidige tijd. Wat vind jij? Ja, er zit dat in. Zeker. Kun je het verwachten van mensen? Uh... Ja, niet op alle terreinen, maar op, op, ja, op bepaalde terreinen zeker wel. En je kunt je ook afvragen of, of, ja, of alle regels echt wel zo, uh, ja, zo nodig zijn. Er is inderdaad ook een hele discussie over ook het loslaten van allerlei welstandsregels. Ik denk dat, dat het in bepaalde gevallen bijvoorbeeld heel, ja, dat, dat heel goed kan. Wat zijn dat, welstandsregels? Over, over... Uh, het uiterlijk van, uh, ja, van gebouwen. Ja, precies. Het begint al simpel als een en, uh, noem je ding? een dakkapel, een dakkapel ja, wil ja. Uh, hebben op je huis. Dan uh, komt de Welstandscommissie al in actie. Hè, dat mm -hmm. de overbuurman overbuurmannen niet veel last uh, of uh, zijn uitzicht bedorven mm -hmm. mag worden. Uh, uh, en Molra vertwittert nog. Uh, ik hoor wel eens uh, dat de ambtenaren soms zelfs ook niet eens weten hoe men de wet toepast. Heb je dat ook wel eens gehoord op het gemeentehuis van Almelo? Nou, wel dat als je informatie inwint, uh, dat je van de ene ambtenaar een heel ander verhaal kunt krijgen dan uh, de andere ambtenaar. Die over hetzelfde dossier kan gaan. Ja. Hoe kan ja. dat ja. dan? Is dat dan een kwestie van anders lezen of de een werkte twintig jaar langer en heeft nog andere regels in zijn hoofd? Nou ja, dat heeft ook weer te maken met die ingewikkeldheid, denk ik. Uh, uh, dat het uh, uh, soms ook de, de vraag is, is een bepaald artikel wel toepasbaar of niet? En voor een deel is het ook gewoon een gebrek aan kennis bij ambtenaren. Ja. Bij een deel van de ambtenaren. Ja. Ben je nog niet moe van alle procedures en dingen waar je in verdiept hebt? Of laat je het ook nu echt even achter je en uh, laat je allemaal ook even achter je? Nou, mijn, mijn derde boek gaat over een heel ander onderwerp. Het dat, uh, dat heeft niks met regels te maken. Um, nou, ik vrees dat ze er toch ook wel weer in voor zullen komen, maar op een hele andere manier. Maar het is wel weer iets waar je flink op moet onderzoeken. Want dat is volgens mij wat je bij beide, zowel de, de armoede gezinnen volgen, heb je natuurlijk veel research voor gedaan mm -hmm. en lang mm -hmm. over gedaan. Ja. En dit boek. Wat is het? Ja, bijna 400 pagina's. Je hebt ook aardig research ingezet. Dat is mm -hmm. wel jouw ding, om je echt ergens volop te kunnen storten. Ja, dat is gewoon een hele grote uitdaging... om je een onderwerp echt helemaal eigen te maken... en het eerst helemaal zelf te begrijpen voordat je, voordat je het opschrijft. Ja. En dan hopelijk wordt het uh, weer zo spannend beschreven als dit. Want dit is natuurlijk informatief, maar het was ook wel uh, spannend. Een collega die ze ook met gisteravond begonnen... en ongeveer niet meer opgehouden met lezen dat het uit was. Dus procedures en pistolen in ieder geval van uh, Mirjam Pol. Mirjam, hartstikke bedankt dat jij de afgelopen twee uur te gast wilde zijn hier in Casaluna. Graag gedaan. Goeienacht en wel thuis. Um, zometeen natuurlijk hier Nora Romanesco zit al te zwaaien. Die heeft de zin in. Ik zie het nu al. Met woord. En maandag is Casaluna er uiteraard weer. Dan zit Nathan Vecht op mijn stoel en die uh, ontvangt dan John Kermeling. Hij is architect en beeldhouwer en hij uh, heeft onder meer de Happy Street uh, gemaakt. Dat was een paviljoen op de Wereldexpo uh, in Shanghai, dus zeker niet de minste. Daar gaan ze anders met regels om in China. Ja. Daar zetten ze gewoon alles neer. <laughs> daar maken ze alle woningen met de grond gelijk en denken ze er moet iets komen, dan komt het er ook. Zo kan het ook. Of we daar blij mee moeten zijn, nee, precies. weet ik ook niet. Goed, ik wens u een hele fijne nacht en uh, geniet nog op Radio 1 van Hora. Dag hoor, fijn weekend. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.